8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw zijn Rusland en Amerika het niet eens over Syrië. En het gaat nu weer over luchtweer, afweerraketten. Sander van Hoorn is in Damaskus en vertelt in de speciale droneafdeling van de politie. Minister wil Willet en is er ook al mee bezig. Maar er zijn nog helemaal geen regels voor. Hoort u zo meer over?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 Ik merk dat er op vakantie zijn, dus ook vandaag gaan we nog langs al die bedrijven om te kijken of er nog meer materiaal is. De politie hoopt te kunnen zien of de jongens toen nog bij hun vader in de auto zaten. Die auto is maandagnacht gezien op de Rijnbrug in Renen. En de politie vraagt bedrijven en particulieren die een camera op de weg hebben gericht om zich te melden.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 Zo'n 600 mensen doen mee aan een sponsorwandeling van 40 kilometer... van Rotterdam naar Den Haag. Tijdens de Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar aandacht gevraagd... voor het opruimen van landmijnen in Zuid-Soedan. Dit is de vierde keer dat de sponsorloop wordt gehouden. Femke Halsema, DJ Sander de Heer, SP-Kamerlid Sherren Gesthuizen lopen mee. En ook Mauro Manuel die werd in 2011 nationaal nieuws... toen de toenmalige minister Leers aanvankelijk wilde dat hij terug moest naar zijn land. Ik voel me eigenlijk gewoon net als iedereen die hier aan meedoet. En uh, ja, die uh, de finish wil halen. Ja. En uh, ja, je doet het uiteindelijk wel gewoon voor de mensen in Zuid-Sadan. Dus uh, dat is eigenlijk de motivatie om gewoon de eindstreep te halen. Tot nu toe is tijdens de nacht voor de vluchteling 150.000 euro toegezegd. Bij de training voor de zeilwedstrijd America's Cup is de Britse oud-Olympisch kampioen Andrew Simpson overleden. De 35-jarige Brit was bemanningslid op een Zweedse catamaran. Een ander teamlid raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de teamleider is de verslagenheid groot. It's a shocking experience to, to go through. We have a lot to deal with in the next dagen days in terms of assuring well-being.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 Hoe is het dan met deze weg op uh, vrijdag 10 mei, schonbakken? Nou, alleen maar een file op de A27 vanuit Gorkem naar Breda bij Oosterhout, twee kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Geachte heer Jaling van Leenstra-Vastgoed, graag zouden wij even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over acht. Er wordt gewerkt al aan een aparte droneafdeling bij de politie. Dat heeft minister Opstelter van Justitie bevestigd. D66-Kamerlid Gerard Schouw heeft er zijn bedenkingen bij. Ik denk dat minister Opstelter iets te snel voor de troepen uitloopt... met zijn uh, nieuwe wereldprimeur. Ja, want waar zijn bijvoorbeeld de privacygaranties? De politie is bezig met het opzetten van die afdeling, blijkt uit antwoorden van de minister Opstelten op kamervragen over het gebruik van drones, onbemande vliegtuigjes door de politie. Afgelopen jaar maakte de politie, zo blijkt, al 81 keer gebruik van drones bij opsporing en handhaving van de openbare orde. Ook worden drones ingezet door de brandweer en Rijkswaterstaat. U um, hoorde het allemaal eventjes, Gerard Schouw van D66, die die kamervragen opstelde, stelde, is niet geheel tevreden over de antwoorden.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 dat daar verschillende staten en steden eigenlijk een droneverbod hebben... omdat zij vinden dat het de privacy te veel aantast. Ik heb nu contact met Lambert Royakkers... universitair hoofddocent ethiek en techniek aan de TU in Eindhoven. Meneer Royakkers, goedemorgen. Goedemorgen. U hoorde het meneer Schouw zeggen, hij heeft zijn twijfels. Um, en we horen ook dat minister opstelde eigenlijk de huidige wetgeving wel adequaat vindt. Wat is uw uh, mening daarover? Nou, ze hebben, ze hebben beide gelijk. Het gaat, uh, kijk, in de wetgeving hoeft uh, echt niet het woord drone uh, te staan om, om dit te regelen. Het gaat hier echt om de, om de fotomateriaal en videobeelden. Uh, ook dat, daar zijn nu uh, vrij strikte richtlijnen uit, uh, voor, uh, voor hoe lang die bewaard mogen blijven uh, voor strafrechtelijke doeleinden en dergelijke. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, uh, het, het mag misschien iets aangescherpt worden. Uh, maar of dat nou het, grote pro het echte probleem is, lijkt mij, uh, uh, eerlijk gezegd, vrij sterk. Want dat ziet u ergens anders? Ja, dat, dat, dat is veel erger. Er wordt uh, even verwezen dat in Amerika zelfs al staten of zelfs steden zijn waar, het droneverbod, uh, waar een droneverbod geldt. Mm -hmm. uh, waar we nu over praten zijn over politiedrones. Uh, goed, goed, daar, daar moet er wel een keer naar gekeken worden wanneer en precies worden ingezet. Want het is natuurlijk niet netjes. Als wij burgers niet weten wanneer en waarom ze worden ingezet... Wanneer we dus worden gefilmd in feite. Ja, daar, daar moet duidelijkheid over komen. Maar veel erger is het, uh, en daar zou ik graag willen... dat daar politiek en uh, de Tweede Kamer vragen zou over stellen... zijn de drones die niet gewoon te koop zijn bij uh, Wekamp en bij Mediamarkt en Bolcom uh, die je voor 300 euro kunt krijgen... waar toch twee type camera's aan hangen die echt iedereen kunnen filmen. Mm -hmm. en, en die zijn niet geboden. Aan regels uh, wat betreft fotomateriaal en uh, videomateriaal. Uh, dat zijn ideale uh, toestellen om je buren en, en, uh, en mensen die dichtbij je wonen... Uh, te, ja, constant te begluren. Ja. Uh, vreest, vreest u daadwerkelijk uh, particulier misbruik van dat soort onbemande vliegtuigjes? Uh, ja, want, ik, ik denk dat, dat een groot deel van de... Kijk, er zijn al, al, al meer dan 10.000 van die... Uh, Kleine drones uh, verkocht. Dus uh, ze, ze vliegen al uh, regelmatig rond. In, in, in de buurt. Misschien zonder dat je het zelf weet. Mm. Uh, ja, wat kun je daar? Ja, wat kun je er echt, echt, echt ja, mee doen? Is ja, moet je misschien je eigen tuin fotograferen of een beetje filmen. Maar je kunt je voorstellen dat er heel veel mensen uh, misbruik maken om even te kijken wat de, de buurman of de buurvrouw uh, precies binnen doet. Ja. Ja, ja, goed, je kunt hem voor het raam laten vliegen. Of uh, ja, dus je, je privacy uh, kan echt geschonden worden. Kent u dat dit soort zaken al, meneer Rooij Zijn er mensen die daarover geklaagd hebben... dat ze gefilmd zijn door de buurman? Uh, ja, je kunt uh, heel aardig is om een keer op YouTube te kijken... wat voor beelden er gemaakt worden van, uh, van uh, buren... of van, uh, van mensen die je wilt pesten. Met dit soort drones? Met, met dit, dit soort drones. Die drones geven al aardig wat beelden. En uh, binnen een jaar tijd zullen dit echt haarscherpe videobeelden worden... want de technologie gaat enorm hard. Ja. En, daar mag, en daar, dat is eigenlijk ook de voornaamste reden waarom we in Amerika een aantal steden al hebben gezegd van we gaan een droneverbod invoeren om dit soort praktijken te, te verbieden. Maar goed, het gaat natuurlijk in beide gevallen om uh, privacy. Wat, wat zou er in de wet moeten komen staan uh, aan privacy garanties als het om drones gaat? Wat mist u daarin nu? Ja, dit is gewoon niet handhaven. Als je zo'n joint kunt kopen, of eventueel zonder een cameraatje eraan... dan is het enorm eenvoudig om daar een cameraatje aan te hangen. En de vraag is, hoe ga je dit handhaven? En er zijn al tienduizenden van die dingetjes in Nederland actief. Ja, dit is bijna, bijna ondoenlijk om, om, om dit te handhaven door een simpele privacywetgeving. Dat, is, dat, is, dat zou een neus zijn. Voor het, voor het gebruik bij politie wel? Ja, voor politie, Ja, daar kunnen we, daar kunnen we vind ik, wel regelgevingen voor, voor maken. Omdat het nut van drones eh, echt, ja, dat, dat is echt aan te wijzen. Eh, zeker met betrekking tot de veiligheid van burgers, eh, opsporing enzovoort. Maar op het moment dat dat goed geregeld is, waarom en, en hoe ze die... Uh, politie drones moeten inzetten. Ja. En, en daarbij die beelden en die fotomateriaal, als ze dat uh, goed aangeven wanneer en ja, hoe maar dan moet je dat maken. wel eerst even doen, hè? dat is dus, wat ja, meneer Schouw ook ja. zegt. De volgorde der dingen loopt een beetje uh, ja, in de war op dit moment. Ja, maar goed, de foto het foto- en videomateriaal is natuurlijk wel al geregeld. Hè. Alle ja. beelden wat politie uh, verzamelt is netjes geregeld, hoe lang en uh, ze dat mogen bewaren. Dus dat zou ook moeten gelden gewoon voor het materiaal dat okay. door drones wordt, uh, wordt verzameld. U heeft dus voornamelijk zorgen over het particulier gebruik van drones. Absoluut, ja. Lambert Roijakkers van de Universiteit in Eindhoven. Dank u wel. Dan door naar het voetbal. In, uh, de winst in de bekerfinale ging gisteravond naar AZ. Zoveel is duidelijk. Het een teleurstellend verlopen seizoen alsnog voorzien van een uh, dikke gouden rand. Verslaggever Matthijs Holtrop keek de wedstrijd mee op een terrasje in Alkmaar. Nee. Zeg nou eens eerlijk, verdient AZ die beker? Uh, als je naar het hele seizoen kijkt niet. Maar goed, het is een wedstrijd op zich en dat is het mooie van zo'n bekerfinale. Iedereen kan winnen en uh, dat maakt toch weer een uh, extra element aan uh, zo'n wedstrijd. Dus is het verdiend? Ja, maakt niet uit. Als je wint, is het toch prima. 141 bussen met supporters in Rotterdam. Maar ook de terrassen in Alkmaar zitten allemaal stampvol bij de bekerfinale tussen AZ en PSV. Genoeg kansen, over en weer. En natuurlijk eerst eerste doelpunten voor AZ aan het begin van de wedstrijd. Maar het blijft toch vooral... Heel erg spannend, want PSV komt terug. Je bent er maar bij gaan staan, is dat de spanning? Uh, een klein beetje, maar ook uh, voor de warmte. Het lijkt wel alsof PSV het een klein beetje opgeeft. Het is billen knijpen. Het is billen knijpen, ja. Nogal ja. Hey, uh, het is nog een paar minuten, als het klaar is en AZ wint. Wat dan? Geen idee, ik weet niet wat er hier gaat gebeuren. Ik hoorde wel net van, uh, van uh, een vriend van me dat uh, de huldiging dan bij het stadion zelf is. Maar wat er hier gaat gebeuren, geen idee. Gaat u erheen? Het stadion? Nah, misschien eventjes langs fietsen om te kijken, maar ik sta niet vooraan. Nee. nee. nee. Bij Café De Stapper in Alkmaar is het zo druk dat de eigenaar ook tv's buiten heeft geplaatst, zodat het hele terras goed mee kan kijken. U, u, u, u. Te zijn bij ons Club, hier hebben wij zo'n plezier. Het is een uitgestorven stadion van AZ op dit moment waar de spelers doorheen moeten lopen om bij die duizenden supporters te komen die hen opwachten. Het enige wat je hoort is het feestende gedruis. In de verte van de AZ-spelers. En een hele relaxte trainer, Gert-Jan van Beek, die daar voorop loopt. Op zijn teenslippertjes. Campeones, campeones! Zo! Oh. We are champion, we zijn champion. Gefeliciteerd! Thank you, my friend. zegt keeper Esteban. En hier Nick Viergever met de trofee de Dennenappel in zijn handen. Iedereen heeft ervan genoten en iedereen heeft hem even aangeraakt en, en, en gevoeld natuurlijk. En... Uh, het is, een, het is een teamsport, dus iedereen heeft, heeft zijn momentje gepakt. Even doorgeven in de bus. Nou ja, tuurlijk. Uh, iedereen mag ervan genieten. en uh, Zo is het natuurlijk. Iedereen kijkt nog redelijk uh, helder uit zijn ogen. Is dat iets omdat het feest nog een beetje moet losbarsten in de spelersgroep? Uh, nou ja, natuurlijk, het feestje is wel in de, in de bus geweest. Maar. Uh, het grote, ja, ik hoor het, het al. Het, het, het grote feest komt natuurlijk dadelijk ja, uh, om hier nog met de sports te uh, onthullen. Uh, en uh, daarna gaan we nog even de stad in met En daar dat de spelers op het podium staan. Kijk eens aan. Zo voelt dat dus. Het uh, winnen van de beker voelt als een kampioenschap. Bij AZ was dat. Je hoorde verslaggever Matthijs Holtrop. Straks praat ik met uh, oud-international en die van de meiden... over de nieuwe coach van Manchester United... Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Nieuws uit buitenland uit Syrië. Want Rusland zou overwegen geavanceerde luchtafweerraketten... aan het Syrische regeringsleger te leveren. Israël en Amerika maken zich daar grote zorgen over. U uh, ja. zou nu iets gaan horen van... Uh... Carrie, minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Laten we even gaan luisteren, hebben we hem? Ja. We would prefer that Russia was not supplying assistance. The missiles, particularly the Yakant A300, is potentially destabilizing with respect to the state of Israel. We willen dat Rusland deze raketten niet aan Syrië levert. Want ze zijn een gevaar voor de veiligheid van Israël. Al dus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry. We gaan naar correspondent Sander van Hoorn. Die is in Damascus in Syrië. Sander, leg dat eens uit. Waarom zijn deze raketten, luchtafweerraketten, een gevaar voor Israël vooral? Nou ja, omdat je er Israëlische F-16's mee uit de lucht kunt schieten. Uh, zoals dat bijvoorbeeld had gekund de drie keer dit jaar dat ze een aanval hebben uitgevoerd in Syrië. Het zijn geavanceerde raketten, zoals meneer Kerry ook zegt. Dus um, je kunt ze vrij nauwkeurig over grote afstand afschieten. En dat betekent dat zoals bij die laatste aanval, die grote ontploffing uh, in de buurt van Damascus, die uh, aanval zou zijn uitgevoerd nog vanuit het Libanese luchtruim. Maar goed, daar kunnen die raketten komen. Dus dat zou de bewegingsvrijheid van Israël zeer serieus beperken. Ik je kunt je voorstellen als Syrië ze neerzet uh, in de buurt van Israël, dan kunnen ze Zelfs vliegtuigen boven Israël uit de lucht schieten. Okay. Uh, welke gevolgen kan het um, hebben um, als dit doorgaat? Als die raket inderdaad worden geleverd uh, voor het conflict in Syrië zelf? Nou ja, de, we, het maakt de discussie over een no-fly zone natuurlijk heel erg anders. Hè? Uh, de, uh, het argument wat je de laatste tijd toch wel steeds vaker hoorde... is dat als uh, Israël zo makkelijk aanvallen kan uitvoeren op Syrië dat dat huidige luchtafweer eh, dus niet zo heel veel voor lijkt te stellen. En eh, zou je dan niet heel makkelijk, is de gedachte... een no-fly zone kunnen instellen... waardoor je een gebied in elk geval veilig maakt... voor vluchtelingen en voor rebellen. En dan kun je weer gaan denken aan een scenario zoals je dat in Libië zag... Hè, waar eh, de luchtmacht van Gaddafi werd uitgekomen... Geschakeld, waardoor de rebellen uiteindelijk wel een serieuze opmars konden maken. Maar eh, ja, op het moment dat je dus een geavanceerd luchtafweer eh, hebt staan in een land... dan wordt die discussie heel erg bemoeilijkt. En wordt dat eigenlijk bijna niet mogelijk om een nooit flyzone in te stellen... zonder dat je vliegtuigen gaat verliezen. Ja, en bovendien wordt natuurlijk het probleem in het Midden-Oosten alleen maar groter hierdoor. Al die oneenigheid ook tussen Amerika en Rusland hè, over Syrië. Terwijl ze toch eerder deze week het eens zijn geworden... over het houden van een internationale conferentie. Eh, om in ieder geval te praten en te blijven praten over de toekomst. Ja van Syrië. Hoe moeten we ja. dit nou rijmen? Ja, die twee landen die staan toch uh, heel ver uit elkaar. Ze zijn, hè, je, je kent dat beeld van uh, Kerry en Lazarus naast elkaar... die dan toch weer dichter bij elkaar gekomen leken te, te zijn. Maar ze staan nog altijd mijlenver uit elkaar. Dat gaat over uh, bewapening. Rusland in essentie vindt nog altijd dat uh, je niet mag bemoeien... met de interne gang van zaken in een land of in elk geval niet gewapend. Je kunt alleen maar streven naar een politieke oplossing. En het Westen, amerika vindt toch dat uh, als een politieke oplossing niet werkt... je uit, uiteindelijk ook gewapend wapen moet kunnen ingrijpen. En dat verschil van inzicht, ja, dat zie je in alles terug. En zo'n conferentie waar ze nu samen naar streven... Uh, ik denk dat uh, niemand er heel veel vertrouwen in heeft dat hij er ook heel snel uh, gaat komen. En iedereen is dus bezig met het moment dat ook dit plan gaat mislukken. Wat dan? Nou ja, dan moet je dus uh, Syrië uh, uh, sterk maken om door te vechten, zegt Rusland. En uh, Amerika is toch ook bezig met het moment dat je dan dus uh, eventueel moet gaan denken aan een no zone En daar dus niet van die geavanceerde raketten wil hebben. Ja, goed. Sander van Hoorn. Vanuit Damascus, hoe is het daar nu trouwens, Sander, is het rustig? Want ik las gisteren veel en hoorde veel van je over bombardementen in de buurt bij je. Ja, nou ja, de, de, de mensen in Damascus die, die hebben inmiddels de term relatieve rust uitgevonden. Het is een relatief rustig. Dat betekent dat er elke uh, minuut, elke uh, paar minuten een zware ontploffing klinkt. Maar die klinkt dan uit de verre buitenwijken. Met andere woorden, het leven in het centrum van Damascus, dat gaat normaal door. Er zijn plekken in Syrië waar hetzelfde geldt. En er zijn natuurlijk plekken in Syrië waar die bombardementen terechtkomen... en waar het leven verre van normaal is. Goed. Sander van Hoor, dank je wel. Het is negen minuten voor half negen. Um, wie de jeugd heeft... Heeft de toekomst, zou je zeggen. Maar ja, de toekomst voor de Griekse jeugd die is wel heel erg somber. Net zoals die bijvoorbeeld in Spanje. Inmiddels zit bijna twee op de drie Griekse jongeren zonder werk. Over uh, wat dat voor hen en voor de Griekse samenleving betekent... praat ik met uh, Vlaamse-Griekenland-correspondent Bruno Tessago. Bruno, ruim 64 procent van de jongeren zit zonder werk. Uh, is dat een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen die de EU afdwingt? Uh, inderdaad, dat is, dat is een rechtstreeks gevolg. Dat is uh, een verdubbeling van een paar jaar geleden ondertussen al. En uh, we zien toch wel dat, uh, dat er eigenlijk gewoon geen arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Dat is het grote probleem op dit ogenblik. Want het is niet zo dat die, dat die jongeren vroeger werk hadden natuurlijk. Het, uh, ze, ze vinden gewoon geen nieuwe jobs. En... Uh, op dit moment wil ook niemand nog in Griekenland investeren. Dus dat is een van de voornaamste redenen inderdaad. Een rechtstreeks gevolg van de crisis, kun je zeggen. Ja, er zijn veel zorgen ook in Europa over grote jeugdwerkloosheid in andere landen. In hoeverre leidt die werkloosheid tot ontwrichting van de Griekse samenleving? Wat, wat, wat merk je daarvan? Welke gevolgen heeft het? Nou, Je merkt het natuurlijk niet echt op straat, maar je merkt het wel aan de psychologie van de mensen. Dus jongeren die hebben echt totaal geen perspectief meer... En uh, dat uitzicht in allerlei uh, extreem gedrag. Uh, je ziet dat uh, jongeren bijvoorbeeld worden aangetrokken door extreme bewegingen zoals de Gouden Dageraad. Die uh, in alle lagen van de bevolking wel eens zware kent. Maar mensen die geen perspectief meer hebben, die worden er natuurlijk makkelijker naartoe gezogen. Uh, ook sociaal gezien wordt het allemaal veel moeilijker. Je hebt uh, verschillende generaties... Grieken die allemaal terug noodgedwongen bij elkaar moeten gaan wonen. Jongeren raken dus het huis niet uit bij hun ouders. Uh, wonen ook nog eens bij hun grootouders, want uh, die hebben ook al geen geld meer om nog apart te blijven wonen. Dus, dus je krijgt heel veel spanning, heel veel psychologische spanning ook. Hmm. Ja, uh, worden dan ook de politieke tegenstellingen harder hierdoor? Zie je dat terug? Um, ja, je, je ziet er natuurlijk wel. De politieke tegenstellingen de, die worden altijd heel hard gespeeld door de politici zelf... Uh, maar je ziet natuurlijk dat inderdaad uh, de Griekse samenleving aan het polariseren is. Dat is ook omdat er eigenlijk nog weinig andere keuze is. Uh, aan de rechterkant van het uh, politieke spectrum heeft de regerende Nea-Democratia bijna alles opgeslorpt. Dus het enige wat nog rechts uh, als een alternatief voor Nea-Democratia is op dit ogenblik, dat is de Gouden Dageraad. En aan de linkerkant van het politieke spectrum heb je de PASOK... Uh, die zich flink de handen heeft verbrand aan het beleid van de voorbije decennia. Mm. Uh, en dus eigenlijk nauwelijks nog kiezers weet aan te spreken. Je hebt democratisch links een kleine partij die mee in de coalitie regering zit. En daardoor eigenlijk ook niet echt heel populair is. En dan heb je nog de grote oppositiepartij Syriza. Uh, maar voor velen uh, wil die een beleid voeren dat eigenlijk de voorbije dertig jaar tot de huidige situatie heeft geleid. Dus dat is voor vele mensen ook niet echt een optie. En dan blijft er dus aan de linkerkant enkel nog de communistische partij over. Maar die kan maar weinige mensen eigenlijk echt charmeren. Oké, okay. nou. Bruno Tersago, houdt ons op de hoogte over uh, wat er gaande is in Griekenland. You got it! Brian Adams, met the best of me. Brian Adams was dat met de best of me. Drie minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uh, een waren volksopstand dit voorjaar dwong in Bulgarije. vervroegde verkiezingen af. Mensen betoogden volop tegen corruptie en mismanagement bij de overheid. Nou, zondag worden die verkiezingen gehouden. Maar gaan die wel iets veranderen? Zo klonk de Adelaarsbrug in het centrum van Sofia afgelopen winter. En nu? Daags voor de verkiezingen? Stilte. Het lijkt of Bulgarije massaal zijn interesse voor politiek heeft verloren. I care about the country, not the people who rule it. Een meisje haalt haar schouders op. Ik geef om Bulgarije, maar niet om de mensen die het land besturen, zegt ze. Een andere man haalt diep adem. Ik voelde je Bulgarije. Perspectief zie ik niet. En ik denk ook niet dat dat met deze verkiezingen gaat komen. De meeste mensen doen wat laconiek, maar de woede is er nogal degelijk. Zoals bij de kioskhouder even verderop. Ik interesseer mij absoluut totaal niet voor deze verkiezingen, zegt hij heel plechtig. Ik heb wat beters te doen. Ik sta hier voor 100 leva, over 50 euro, om uit na te werken in deze kiosk... En intussen roven stelletje politici het land leeg. Het zijn allemaal dieven en ik ben er helemaal klaar mee. Ik hoop toch niet dat ik iets nieuws vertel. Voegt hij er nog aan toe. En dat doet hij inderdaad niet. want dit is het verhaal dat je overal in Bulgarije kunt optekenen. Ook bij Kirill Avramov, een politiek analist. I don't believe that uh, the discontent has evaporated at all. I do believe that what you're witnessing is what I call the silent majority's anger. De woede van deze winter is absoluut niet weg. Hij is hoogheid opgeschort. And the silent majority's anger is your paradox. Het is wat Avramov noemt de Bulgaarse paradox. Drie kwart van de bevolking is ontevreden. Maar. De helft daarvan blijft thuis en de andere helft stemt op een onverkiesbare partij. Democratie in Bulgarije zit in een crisis. We zullen min of meer een parlement in dezelfde samenstelling terugkrijgen. Hij hoopt dat er iets gedaan kan worden aan de grote sociale en economische problemen in dit land. En natuurlijk aan die vertrouwenscrisis. Maar hij verwacht van niet. En dan? Dan komen de demonstranten terug. If things remain as I do we might see early as in the van de partijen die hoopte bij deze verkiezingen naar nou juist een vuist te kunnen maken en dat massale protest een stem te geven, was Modern Bulgarije. Ze hebben een prachtig, mooi hoofdkantoor gehuurd midden in het centrum van de stad, maar het is er leeg. Niet dat dat iets afdoet aan het enthousiasme van de partijleden. Alleen hou op met onze partij te noemen. Our movement. We'll never become a party. Het laatste dat wij willen zijn is een partij, vertelt Ivelina Alexieva van Modern Bulgarije. Wij zijn een beweging van burgers, We zetten ons af tegen alles waar het partijsysteem voor staat en dat willen we blijven. For us. This is the beginning, not the end. Ze hoopt dat ze misschien een procentje van de stemmen krijgen. In ieder geval niet genoeg om het parlement binnen te komen, daar kan ze eigenlijk niet van dromen. Maar voor Modern Bulgarije is dit vooral niet het einde van het verhaal, het is het begin. Dus so wat we verwachten is dat mensen teleurgesteld zijn van het nieuwe parlement en dat ze weer de straat gaan uh, in de autumn. Het nieuwe parlement komt er. Het zal bestaan uit gevestigde partijen, maar ze zullen opnieuw geen antwoord hebben op de sociale en economische crisis hier. En dat betekent nieuwe protesten. En dan staan wij klaar en daar hopen we van te profiteren. Yes, for sure. En dan begint alles weer van vooraf aan. In Bulgarije hoorde u van Joost van Egmond. Zo dadelijk na half negen naar het journaal met Jan van der Putt... de raadsheer Peter Lemaire van de Raad voor de Rechtspraak. Hij heeft kritiek op de plannen om meer gebruik te gaan maken... van enkelbanden bij veroordeelden. Dit is Radio 1. Maar eerst de rest die, Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. De politie gaat vandaag langs bij bedrijven in het gebied waar de vermiste broertjes Ruben en Julian mogelijk zijn geweest. De kans bestaat dat zij met hun beveiligingscamera's beelden hebben gemaakt van de auto van de vader. Mogelijk is te zien of de broertjes nog bij hun vader in de auto zitten, zaten toen die rondreed. De politie heeft na een oproep al wel veel beelden binnengekregen, ook beelden waar die Hyundai van de vader vrijwel zeker op staat. Verwacht wordt dat er in de loop van de dag meer gezegd kan worden over dat beeldmateriaal. Het dodental in de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot boven duizend. Twee weken nadat de we fabriek instortte, zijn reddingswerkers nog altijd met groot materieel op zoek naar lichamen in het puin. De doden die worden geborgen zijn vaak onherkenbaar verminkt en in staat van ontbinding. Een DNA-onderzoek in ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka moet uitwijzen wie de doden zijn. In Wetteren in Vlaanderen wordt vandaag begonnen met het leegpompen van de treinwagons die zaterdag zijn ontspoord en in brand gevlogen. De bedoeling is om later vandaag ook de bovenleiding op de plek van het ongeluk weg te halen, zodat de wagons kunnen worden weggetakeld. En ook worden de eerste resultaten van een bodemonderzoek in Wetteren gepresenteerd. Daaruit moet blijken hoe ernstig de grond vervuild is. In het internationale ruimtestation ISS is een lek ontdekt. Er lekt ammoniak uit een gat in het koelsysteem voor zonnepanelen. En daardoor zou een van die panelen kunnen uitvallen. En dat betekent dat het ruimtestation minder elektriciteit krijgt. Volgens NASA is het lek ernstig, maar niet levensbedreigend. Er zitten op dit moment zes ruimtevaarders aan boord van ISS. Zijn Russen en Amerikanen. En bij de training voor de zeilwedstrijd America's Cup is de Britse oud-Olympisch kampioen Andrew Simpson verongelukt. De 35-jarige Brit was bemanningslid op een Zweedse katamaran. Een ander teamlid raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Simpson won op de Olympische Spelen van Peking in 2008 goud. En vier jaar later zilver in Londen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks het verhaal over matchfixing en het voetbal in Spanje. Eerst naar de rechtelijke macht. Want die heeft bezwaar tegen het voornemen van staatssecretaris Teven van Justitie... om meer gebruik te maken van enkelbanden waarmee thuiszittende gevangenen in de gaten kunnen worden gehouden. De Raad voor de Rechtspraak stelt dit in een advies aan Teven. Ik heb nu contact met raadsheer Peter Lemaire. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de bezwaren op het voornemen van Teven?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 Nou, inderdaad. Wij vinden dat hij dat uh, aan, de, aan de rechters moet overlaten. Hmm. Nou, wil hij de enkelband alleen inzetten voor uh, alle straffen tot zes maanden cel? Voor milde vergrijpen dus? Zelfs dat is voor u, gaat voor u te ver? Nou, het gaat uh, verder ook voor uh, langere straffen. Mits dan de helft van de straf is uitgezet, uh, komt dan de mogelijkheid om uh, elektronische detentie op te leggen. Hmm. Nou, dus dat gaat u te ver?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 Want dat is ook een van uh, de achterliggende gronden hè, voor, voor straffen, namelijk vergelding. Om een de, ma de maatschappij te laten zien dat bepaalde zaken niet, niet deugen en niet kunnen in de samenleving. Ja, dat klopt. En het is ook goed dat, uh, dat die strafoplegging dan in de zitting uh, wordt bepaald. En, uh, ja, in het en dat openbaar? Dat, in het openbaar, inderdaad. Als dus achteraf blijkt uh, dat iemand toch uh, met een enkel bandje thuis zit... dan kan dat dus voor, uh, ook voor slachtoffers uh, onaangename uh, gevoelens oproepen. Ja, maar goed... Staatssecretaris wil bezuinigen. Die extra enkelbanden zijn onderdeel daarvan. Zou 340 miljoen euro moeten opleveren. Um, ziet u ergens anders mogelijkheden? Nou ja, in de eerste plaats uh, moet de, uh, straf, die moeten straffen bepaald worden uh, door, door de ernst van het feit uh, dat gepleegd is en door de omstandigheden van het geval. Um, en um, als het niet nodig is een gevangenisstraf op te leggen, zal de rechter het ook niet doen. Een alternatief zou zijn dat uh, gewoon in de wet wordt opgenomen dat de rechter zelf onder bepaalde omstandigheden elektronische detentie kan opleggen. Uh -huh. uh, en dan zullen rechters daar natuurlijk naar luisteren, want als een, een mogelijkheid in de wet wordt opgenomen, zal die stelselmatig worden meegewogen. Ja, alleen heeft Tever dan een minder concreet bedrag meteen? Uh, dat klopt, ja, daar heb je er minder van. Dus, ja. ja, maar heeft u andere voorstellen? Heeft de rechtelijke macht erover nagedacht? Hoe er eventueel in dat opzicht bezuinigd kan, zou kunnen worden? Nee, uh, het is zo dat, uh, dat, zoals ik net zei, uh, wij straffen op basis van de, de feiten, zoals, zoals die in een bepaalde zaak liggen. En natuurlijk in het van de wet. Um, de afgelopen jaren is de er, is er trend geweest om steeds zwaarder te straffen. Mm -hmm. En De wetgever zou die trend kunnen keren, door, uh, maar dan in de wet als strafmodaliteit um, zo'n zo mogelijkheid tot elektronische detentie uh, op te leggen. Maar dan zal dat wel moeten gebeuren na een debat over uh, de strafmaat in de Tweede Kamer. Ja, duidelijk. Peter Lemaire, raadsheer, dank u wel. Graag gedaan. Door naar uh, Mino Remmers, want die staat inmiddels op de eindstreep... van de wandeltocht van Rotterdam naar Den Haag. En daar zijn al ja. wat mensen overheen, volgens mij, Mino. Ja, sommigen ook met een soort hinkstapsprong. Die vonden het toch wel ver, 40 kilometer. Maar de meesten met een enigszins gezicht over de rode loper... bij het Humanity House aan de Prinsengracht in het centrum van Den Haag. Naast mij een grote EHBO, meneer. Hebt u er veel af moeten voeren of valt het mee? Uh, afvoeren niet echt. Er zijn wat blaren geprikt uh, links en rechts op de post. Een beetje Nijmees gevoel levert dat op, hè? Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, ja. Hartstikke gezellig. Ja. Tja. Er moeten er nog wel veel binnenkomen. Er was een malse regen vanochtend op controlepost 4. Maar die is inmiddels voorbij. Loop even naar de zijkant bij het Humanity House. Daar uh, tref ik Tanja Jatna Nansing. We tutoieren aan elkaar, want ex-NOS-collega Martans... van de Partij van de Arbeid met de rode jas aan meegelopen viel mee. Het viel ontzettend mee, zeg ik eerlijk. Uh, ik heb nu wel een licht uh, gevoel in mijn hoofd. dat Ik denk, nou, iets te weinig geslapen. Namelijk niet... Ja. ja, maar het viel mee. Ja, een goede sfeer onderweg. Ontzettend goede sfeer onderweg. En men, iedereen praat met elkaar. We hadden een hele mooie discussie waarbij we tegen elkaar zeiden: van... eigenlijk, het is tof dat we dit doen. Maar natuurlijk, echte vluchtelingen, die hebben niet bij elke post... een kopje thee en een koekje en een krentenbolletje. Nee. En over Mijnenveld gesproken qua politiek. Vluchtelingen, verblijfsstatus, Partij van de Arbeid. Zondag aanstaande wordt er weer over gepraat. Binnen de partij is het daar nog over gegaan. Um, nou, wonderwel weinig. Um, dat komt omdat... ik ja, vind ik wel wonderwel, ja. Ja, nou, dat komt omdat ik, ik liep met een groep met allemaal jongeren van het middelbaar beroepsonderwijs. En die hadden het vooral over jeugdwerkloosheid. Die hadden het vooral over het feit dat ze hun opleidingen niet aansluiten op de arbeidsmarkt. Dus ik, ik moet je eerlijk zeggen... Het ging niet over illegaal en dat strafbaar stellen? Nee, daar ging het in deze groep niet over. Het maar gaat... heeft het wel iets dubbels om dan aan zo'n tocht mee te doen terwijl dit binnen de partij heel hoog opspeelt nu? Nee, het heeft niks dubbels, omdat uh, ook in de partij uh, zijn we gewoon heel erg bezorgd met elkaar. We hadden gisteravond hier een ledenraadvergadering in, de, uh, in Den Haag. En ook daar, zowel Diederik zelf als ook alle leden hebben aangegeven... dit is een enorme uh, heftige kwestie. Nou ja, dat hoef ik niemand te vertellen. Nee, dat is wel duidelijk geworden. Ja, ja. en dus iedereen is, is daar gewoon heel bezorgd over. We hebben gisteren, vind ik zelf, een heel goed gesprek met elkaar gehad. Echt een dialoog, hè? Klinkt softie, maar het was wel echt als zodanig. Mensen werden gehoord. En uh, je, nou ja, op basis van wat daar allemaal wordt gezegd... hebben we aanstaande zondag een ledenraadvergadering. En ik hoop dat daar gewoon heel veel input wordt geleverd... om vervolgens als fractie ook goed na te denken... van hé, hey, wat wordt hier gezegd en wat gaan we doen? Ja, nou, voordat we daar weer helemaal op doorgaan. Deze tocht, ja, daar doen zo'n 600 mensen mee. Er, de teller stond op iets boven de 150.000 euro... zou dat zo aan de dijk zetten, daar in Zuid-Soedan. Want daar gaat het om, hè. Het ligt daar vol met mijnen... na dat een jarenlange conflict... Kijk, ik denk natuurlijk dat er veel meer geld nodig is dan dit bedrag. Alleen, het is wel een goed begin. Het is een bedrag. Je kunt ook zeggen, we doen helemaal niks. En dan is er helemaal niks opgelost en niks opgeruimd. Ik ben zelf heel erg van... Dat ken, zo ken je me ook van de NOS, hè? Het is altijd gewoon klein beginnen en van klein naar groot. En dat is hier ook. Ja, dat is wel een beetje waar. Ach, en... en, en... Het is een hele tocht van Rotterdam. Daar begonnen, vannacht, hier naar Den Haag gelopen. Ondertussen, ja, er loopt jong mee, er loopt oud mee. Mauro is net binnengekomen. Die hadden we vandaag ook in de uitzending. Twee heren van Defensie die wel erg enthousiast de hoek om kwamen gelopen. Met zo'n gezicht van, we lopen nog wel een kilometer. Ja, nee, dat was inderdaad heel irritant. Want we liepen op een gegeven moment liep ik ook met mijn jongeren. Tussen aangezien is mijn, maar met de jongeren. Liepen we en ze haalden ons in. En dan gingen ze een andere bepakking of dan gingen ze een stukje rennen. Op een gegeven moment dachten we, gaan ook een stukje met ze oprennen. Dus dat deden we. Toen waren wij na vijf minuten echt kapot. En zij gingen gewoon doorrennen. Kwamen ze nog een keertje terug. Uitsloven nou ze. Ja, het was, goed, he? ja, het was ja. niet meer leuk. Goed koffie, uh, een, een broodje. En ook voor deelnemer 665 zit het erop. Er komen er nog binnen. Uh, de laatste lopers komen nu hier in Den Haag aan. En je krijgt net als bij de Vierdaagse. Jawel, een klinkende medaille. Ja, ja, je hebt het. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk politicoloog Peyman Javari hoort over de presidentsverkiezingen in Iran. Maar eerst naar Spanje, want daar eh, maken ze zich zorgen over matchfixing. In Spanje lijkt het een beetje de normaalste zaak. Althans, als we de voorzitter van de Spaanse voetbalclub Deportivo La Coruña moeten geloven. Hij deed gisteren een opmerkelijke uitspraak over competitievervalsing. Correspondent Edwin Winkels, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zei hij? Ja, hij zei dat uh, zijn, zijn club, de wedstrijd waar, hij, waar zijn club onlangs heeft gespeeld... Uh, bij Levante, dat won Deportivo, degradatiekandidaat met 4-0, die wordt onderzocht. Als reactie zei hij van, nou, wij hebben daar niks mee te maken. Maar wij zijn twee jaar geleden gedegradeerd. Omdat in de laatste speelrondes uh, allerlei ploegen uh, afspraken met elkaar maakten, elkaar betaalden... Om, uh, om bepaalde resultaten voor elkaar te krijgen. Dus dat mm. matchfixing uh, speelt zich hier wel degelijk af. Het is wat anders dan waar we in Nederland de laatste weken en maanden over praten. Het is niet een matchfixing door grote goksyndicaten uit de hele wereld. omdat het op die wedstrijd gewet wordt. maar gewoon om te voorkomen dat de ene ploeg degradeert. en, uh, en dat de andere uh, wel naar de tweede divisie uh, moet. Maar hij wijt dus uh, het degraderen van de ploeg aan matchfixing. Hoe is dat gebeurd dan? Ja. Nou, ik heb een beetje de resultaten teruggekeken... daar had hij het niet over. Uh, het, was wel eigenlijk, het was wel de schuld van Deportivo zelf... want ze hadden gewoon de laatste speeldag moeten winnen... en dan waren ze niet gedegradeerd geweest. Maar wel in die laatste speelronde... zeker grote ploegen als Real Madrid en Barcelona... leden opeens nederlagen thuis tegen veel mindere clubs. Kon ook komen, dat werd toen geschreven... omdat ze allebei de race de, de, de om de titel was al beslist. Barcelona was al kampioen, Real Madrid mm -hmm. zeker van de Champions League. Die waren niet zo gemotiveerd meer. Ja, toen werden ze ineens verrast door, door ploegen, ploegen onderin... En en in Spanje en dat ook. En daar heeft hij het waarschijnlijk over uh, bestaande maletines. Dat zijn de koffertjes. Die bestaan echt al heel lang. Nooit 100% bewezen, maar iedereen weet dat ze bestaan. Dat is dat één ploeg een andere in een andere wedstrijd betaalt om te winnen. Dus niet om te verliezen. Het is niet het omkopen, want je moet opzettelijk verliezen. Maar ze geven een, een, een, een tegenstander van. Een, bijvoorbeeld, een ploeg staat op punt van degraderen een concurrent uh, moet spelen. En dan de tegenstander van die concurrent wordt betaald. Van, nou, als jullie nu van die ploeg winnen, dan krijgen jullie geld van ons. En dan hebben wij wat grotere kans om, om niet te degraderen. Dus zeg maar, het is een soort, uh, soort premie voor het winnen van wedstrijden. Ja, ja En je zegt, eigenlijk weet iedereen wel dat, dat dit gebeurt. Wat gebeurt er met clubs die daadwerkelijk betrapt worden... op dit soort omkoping? Nou, Tot nu toe is er niks gebeurd. Maar het is nu sinds eind 2010 pas in, Sp in Spanje... Uh, bij wet is het, uh, is het een delict, een overtreding... als je uh, de uh, resultaten van wedstrijden opzettelijk beïnvloedt. En, en daardoor is nu ook voor het eerst dit onderzoek gestart. Nu op het moment door, door de Liga Professionaal... dat is zeg maar het sectiebestuur betaald voetbal hier... Die, die hadden al indicaties van die 0-4 was, was niet gewoon. Een speler van Levante de verliezende ploeg zei... dat medespelers uh, wel erg slappere spelen waren. Er waren al verhalen vooraf uh, dat ze betaald zouden worden om te verliezen... Dat is een stuk fouter, Verkeerde vinden ze hier, dan betaald worden om te winnen natuurlijk. Mm. Uh, en daar heeft de Spaanse bond dan een onderzoek naar geopend. Maar dat onderzoek kan overgenomen worden door justitie, omdat het sinds uh, bij wet is verboden. En als dat allemaal bewezen wordt, ja, dan kan de ploeg uh, worden teruggezet, een divisie lager. kan zelfs uh, enkele jaren worden uitgesloten van het betaalde voetbal. Goed. Edwin Winkels was dat over matchfixing in Spanje. Dan Iran en de presidentsverkiezingen. Eh, tot morgen kunnen de kandidaten zich daarvoor inschrijven. Eh, vier jaar geleden, u weet het waarschijnlijk nog wel... leidde de verkiezingsuitslag tot een golf van protest. Eh, kunt u kunt zich misschien de beelden nog herinneren... van hoe deze zogenaamde groene revolutie hardhandig de kop werd ingedrukt. Wat kunnen we daarom van de komende verkiezingen verwachten? Ik ga het bespreken met Pijman Jafari. Hij is politicoloog en van Iraanse afkomst. Meneer Jafari, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst maar over de registratie van kandidaten. Kan iedereen zich inschrijven? Uh, ja, dat staat uh, behoorlijk vrij. Um, er zijn ook uh, uh, uh, vaak rond de duizend mensen die zich daadwerkelijk inschrijven. Dat varieert van uh, boeren uit de provincies, tot studenten, tot uh, inderdaad politici. Ja. En um, dat uh, eindigt morgen. Ja. Nou, hoorden we eerder al van onze correspondent Thomas Erdbrink vanuit Iran dat er maar weinig over is van de Groene Revolutie? Um, ja. Maar ik kan mij voorstellen, want dat zei hij ook, daarmee is het verlangen niet um, verdwenen naar verandering en is er vooral veel woede. Um, wat, ja. wat gebeurt daar momenteel mee? Nou, de sfeer is in ieder geval uh, dit jaar natuurlijk heel anders dan vier jaar geleden. Rond deze tijd, vier jaar geleden, was er echt een ja, festivalsfeer op de straten. Mensen waren campagne aan het voeren, ofwel voor uh, Mousavi, die nu onder huis rest zit, uh, en of voor uh, Ahmadinejad. Uh, maar er is dit jaar gewoon heel weinig uh, enthousiasme... omdat uh, mensen het gevoel hebben, ja, heeft het nog wel zin om te, om te gaan stemmen? Maar heeft dat te maken met een gebrek aan enthousiasme... of is er ook sprake van angst? Want uh, die revolutie is natuurlijk hard neergeslagen... Ja. en daarna uh, is er ook veelvuldig hard ingegrepen. Ja. Worden mensen geïntimideerd, uh, vervolgd? Ja, kijk, ik zei het al, Moussabi zit onder huisarrest. Andere belangrijke kandidaat uit die periode, Karubi, die zit onder huisarrest. Heel veel mensen die zich, intellectuele journalisten... die zich voor de groene beweging hadden ingezet... zaten in de cel of zitten nog in de cel. En de hervormers hebben ook nog dus geen kandidaat... geen belangrijke kandidaat naar voren geschoven... En ja, dus daardoor hebben heel veel mensen het gevoel... Uh, uh, ja, we kunnen wel gaan stemmen, maar we kunnen eigenlijk alleen maar kiezen... tussen verschillende conservatieve kandidaten. Denkt u dat er nog wel uh, hervormingsgezinde kandidaten zich zullen melden... of is het daar inmiddels te laat voor? Uh, dat, ja, in principe kan het uh, uh, vandaag en morgen nog. Uh, ik weet dat er een hele belangrijke discussie voert rond Gatami... Uh, of hij zich verkiesbaar moet stellen. Uh, hij... Ja, ziet het niet zitten. Want hij denkt, van zo, zolang er eigenlijk geen vrije verkiezingen gegarandeerd zijn... is het beter om niet mee te doen. Mm. Uh, maar dat moet nog eigenlijk blijken. Want ene helft van de hervormers uh, oefent wel heel veel druk op hem uit... om zich toch verkiesbaar te stellen... En ja, laat hem dan maar afgewezen worden door de Raad van Hoeders. Want daar zit natuurlijk, uh, ik zei het al, mensen kunnen zich kandidaat stellen... maar er zit vervolgens wel een filter tussen. Ja, uh, de geestelijke leider Gamanij, wie, wie, heeft, wie heeft GroenLicht al? Nou, uh, officieel uh, de Raad van Hoeders dus. Uh, dat is een groep van uh, geestelijke die de kandidaat uh, ja, beoordeelt, uh, goedkeurt of afkeurt. En heel veel mensen vallen dus af. Uh, dat zullen ze in de komende week gaan doen. Uh, en ja, belangrijk is toch ook inderdaad of de uh, opperste leider uh, Gamenei... Uh, achter iemand gaat staan of uh, Falikant uh, tegen is. Ja, ho hoe belangrijk is dat oordeel van Gamenei? Uh, ja, informeel belangrijk. Formeel kan hij, heeft hij geen macht om mensen af te keuren. Maar uh, om een voorbeeld te geven, uh, ex-president Rafsanjani... Uh, die zegt, ik kom niet als ik geen groen licht krijg van uh, Gamane. Want hij weet ook van, ja, als ik uh, mijn kandidaat stel en vervolgens is hij tegen me... Uh, weet ik dat ik nu al verloren heb. Ja, dus hoe belangrijk is die invloed? Hoe groot is ja, de invloed van, van Gamane? Ja? Ja, ja. Zou hij de verkiezingsuitslag kunnen bepalen? Uh, het ligt toch wat, wat, wat complexer. Je ziet dat er toch uh, uh, verschillende machtscentra in Iran zijn. Uh, het parlement, uh, uh, um, de president. Er zijn overigens ook lokale verkiezingen. Meer dan 200.000 zetels uh, uh, staan op het spel. Maar Gamanee kan toch een hele belangrijke rol spelen. Dus zoals ik zei, niet formeel. Hij kan mensen niet uh, afkuren. Uh, maar... Ja, uh, op het moment dat belangrijke kranten over mensen gaan schrijven... hoe ze schrijven, omdat Gamane voor of tegen is, uh, dat heeft invloed. Goed. Dank voor het gesprek, Peeman Jafari. Dank Politiekoloog van Iraanse afkomst. Ja, tell me about it, John Stone. Oh, dit was dat van zangeres Joss Stone. Ga Radio naar Media overzicht Loterijeigenaar uh, Roby dos Santos zegt dat hij uh, niets te maken heeft... met de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Hij heeft een brief naar de media gestuurd... waarin hij uh, elke betrokkenheid ontkent. Versgeperst.com. Dat bericht over Curaçao heeft de brief op de site gezet. Ja, dat is goed. Misschien dus ik nog een stukje lezen, maar ik heb geen printje laten. Oh, nou dus dan, dan doe je dat last. even niet. Ik zou zeggen, niet. doe je nog een stukje, dan doe ik straks Men gaat ervan uit dat ik erachter zit, omdat Wils het uh, vorige week... over de nummerverkoop via sms had. De loterijbaas uh, vindt dat hij onterecht wordt aangewezen... als degene die achter de moord zit. Ik ben een rustig persoon die gelooft in God. Alles wat met geweld heeft te maken, keur ik ten strengste af. Ja, nu ben ik wel. En zo. Het is de grootste bankoverval van de 21ste eeuw... met een buit van 34 miljoen euro. De vergelijking met Ocean's Eleven is al gemaakt. In New York zijn acht mensen aangeklaagd... voor een serie bankroven met gehackte betaalkaarten. In enkele uren werd wereldwijd meer dan 36.000 36 keer gepint. Veel media melden het, zo ook CBS News. Aanklager Laura Lynch zegt dat uh, dit de grootste diefstal in zijn soort is. In plaats van gewieren en maskers zijn simpelweg laptops gebruikt. This was indeed the largest theft of this type that we have yet seen. This was a 21st century bank heist that reached through the internet to span the globe. But instead of guns and masks, this cybercrime organization used laptops and malware. Als alles goed gaat, zal de brandweer vandaag starten met het leegpompen van de verongelukte treinwagons in Wetteren, zei de brandweercommandant van Gent, Christian Van der Voorde tegen de VRT. We hebben groen licht van het parket, om daaraan te beginnen. Er is overleg geweest met Infrabel, want om die zware wagens ter plaatse te krijgen, moet er eerst een verharding gemaakt worden met platen en zand en grind, om die wagens daar tot bij die wagons te krijgen. 18 mei, dan moeten de wagons weg zijn volgens de planning. Ja, de voorzitter van het platform Transportveiligheid zegt in het Financiële Dagblad... dat er betere afspraken nodig zijn over het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Hij zegt dat het Nederlandse transportsysteem een aantal zwakke schakels kent. Ja, een kort bericht over burgemeester Aalderink van Bronkhorst. Die wordt namelijk beschuldigd van ontkenning van de holocaust. Aaldering wilde op 4 mei in Vorden ook de Duitse soldaten herdenken door langs hun graven te lopen. Volgens uitgever Arthur Graaf en een antifascistische organisatie... wekt hij zo de indruk dat de Duitse soldaten niets te verwijten valt.